Uh, alle wijn laat je aanrukken, dan maar wijn in plaats van bier um, zodat het feest door kan gaan en zodat de mensen die op het feest zijn een goed feest hebben je wil niet, je wil niet dat mensen met een um, honger in hun maag uh, of ontevreden uh, uh, naar huis gaan, niet voor de mensen maar misschien ook niet voor jezelf dat mensen zeggen ja ik was op een feestje van hem of haar en, uh, mm, ja het was, op zich was gezellig maar ook niet helemaal een baalje ik merk ook, dat is altijd een beetje mijn angst. Als ik, als ik een feestje geef en ik ben in de supermarkt, ik merk dat ik altijd veel insla. Altijd nog even extra van dit en extra voor dat. En altijd is het zo dat ik over heb. En dat ik daarna het feestje denk, wat moet ik ermee? Kan ik het iemand nu weggeven of dat je nou ja, nog dagenlang van hetzelfde soort eten of drinken aan het eten bent? Je wil niet dat je feestje, en zo ook hier, en in deze cultuur, deze oosterse cultuur, was dat nog erg schande als er midden in het feest iets fout gaat, als de wijn op blijkt te zijn. En Maria, die weet een oplossing. Niet naar de bakker in de buurt, niet naar iets anders, maar ze zegt de oplossing hebben we op het feest. En mogelijk weet Maria ook nog niet precies wie Jezus is en wat hij gaat doen. Ook al is zij zijn moeder en heeft ze bijzondere dingen over hem gehoord bij de aankondiging van de geboorte, voordat ze zwanger werd van Jezus... Maar ze heeft wel door van deze Jezus is bijzonder. En als je ergens moet zijn voor een oplossing. Als je ergens moet zijn voor redding. Als je ergens moet zijn ook als het gaat om dit feest. En ook als het gaat om het korte wijn, moet je bij Jezus zijn. En ze zegt dat ook tegen Jezus. En ondanks dat Jezus haar een beetje vrij bruut zegt. Van mijn tijd is nog niet gekomen. Hij zegt bijna, het klinkt bijna van waar bemoeien je je mee? Laat me. Ondanks dat zegt ze... Achter de schermen tegen de bediende. Eh, als, Jezus, eh, als Jezus zegt wat je moet doen, luister naar hem, wat hij ook zegt. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. En Jezus doet dan iets bijzonders. Jezus redt een feest, omdat hij van water wijn maakt. En er staat in vers 11, Johannes zegt, dit heeft Jezus in Cana, in Galilea gedaan, als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Wat hij doet, en ook verderop in het evangelie van Johannes, betekent de dingen die hij doet, dat zijn wonderen, en die zijn bedoeld om iets te vertellen over wie hij is, en waarvoor hij gekomen is om wat te doen. Dus het is een teken om iets te vertellen over wie hij is, en over wat hij komt doen. En wat komt hij doen? Mag het volgende plaatje op het scherm. Jezus zegt later, Johannes 10, vers 10, als hij zichzelf vergelijkt met een goede herder, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Het leven in al zijn volheid. Dat is bijzonder. Jezus is gekomen om leven aan te bieden in al zijn volheid. En dat wil, denk ik, in de eerste plaats zeggen, leven in al zijn breedte. Het leven dat gaat over alles. Oh, gaat het leven gaat over relaties. Het leven gaat over kleuren. Het leven gaat over materiële dingen. Geld, eten, drinken. Het leven gaat over je lijf. Het leven gaat over je ogen. Het leven gaat over hoe je je voelt. Het leven gaat over wat je denkt. Het leven gaat over wat je doet. Jezus is gekomen om jou en mij het leven te geven in al zijn volheid. Jezus laat zien, ik kom van God en die God, die vindt het belangrijk om het leven te geven in al zijn volheid. Jezus is niet gekomen om, om iets te doen alleen met je ziel of iets met je geest of met je gevoel. En dat, dat is het dan en de rest dan moet je zelf maar een beetje mee aanrommelen of zelf maar wat proberen van te maken. Jezus vindt de wijn belangrijk. Jezus vindt het bier belangrijk. Jezus vindt het brood belangrijk. Leven in al zijn volheid. En als je verderop in de Bijbel leest, ook Johannes, die daar dingen over gehoord heeft en opgeschreven heeft, waar het naartoe gaat, dan wordt er een beeld geschetst van een feest, wat gaat over de hemel op aarde. De toekomst die God voor ogen heeft, waar hij met ons naartoe wil, dat is, een, dat is, een, dat is niet een soort hemels iets een beetje los van, van dat is de hemel op aarde. Het is gewoon een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld waarop mensen rondlopen die leven. Leven in al zijn volheid. En ook geloof ik leven in al zijn volheid in de diepte. Dat het gaat over blijdschap. Maar misschien wel een blijdschap die nog veel verder gaat dan wij ooit hebben ervaren. Dat het gaat over een vreugde die niemand van je af kan pakken. Dat het gaat over een rust die verder gaat dan alle... Een beetje relaxed zijn. Dat het gaat over heelheid die je niet voor mogelijk houdt. Ik geloof en ik hoop erop dat er een moment komt als die nieuwe wereld aanbreekt. Dat we dan inderdaad tegen Jezus zullen zeggen. U hebt inderdaad het beste voor het laatst bewaard. Dit had ik me echt niet kunnen voorstellen. Ik heb er misschien wel een beeld bij gehad van het beste feest ooit wat ik ooit heb meegemaakt. Maar waar we naartoe gaan, waar God naartoe werkt. Dat is beter en beter dan alle feesten bij elkaar, dan het beste feest wat je ooit hebt meegemaakt. Heelheid, compleet. In de breedte en in de diepte. En daar begint God nu al mee. Daar begint Jezus nu al mee. Hij wil je nu al voorproefjes geven van die nieuwe wereld waar God op uit is. Hij wil je nu al voorproefjes geven van het leven in als een volheid. En dat hij deze wereld niet loslaat, dat hij deze wereld belangrijk vindt... dat laat hij ook al zien nu als je nu al om je heen kijkt. Het wordt weer lente. En ik kwam het volgende citaat tegen. Um, ik heb er deze Nederlandse vertaling van gemaakt. Het was oorspronkelijk in het Engels. God schept de wijnrank en leert haar via wortels water op te zuigen. En dit water met hulp van de zon te veranderen in de vloeistof die gaat gisten... en die dan bepaalde eigenschappen aanneemt. Zo verandert God al sinds de dagen van Noach ieder jaar... Water in wijn. Het wonder mist de helft van zijn effect als het alleen maar bewijst dat Christus God is. Dat ook. Maar het effect is pas compleet als we telkens bij het drinken van een glas wijn, of bij het zien van een wijngaard, beseffen dat dit het werk is van hem die de bruiloft in Cana meevierde. Als Jezus een wonder doet, als er wonderen beschreven worden... dan komt er niet een soort goochelaar, hokus pokus... en die heeft een, een toverstafje en dan iets, die brengt dan iets in... wat helemaal buiten onze werkelijkheid staat... en dan wordt opeens... Papadop. Wat bijzonder is dat alle wonderen die Jezus doet... die zou je kunnen zeggen sluiten aan... bij waar God al mee bezig is. Die sluiten aan bij de schepping. Bij de dingen die God gemaakt heeft. God zelf is degene die achter water zit... God zelf is degene die achter het proces zit van hoe water normaal ter wijn wordt. Want hij is de schepper van deze wereld. Hoe dat precies gegaan is en dat we het allemaal keurig kunnen beschrijven hoe dingen werken en processen werken en genezingsprocessen werken en groeiprocessen werken. Dat maakt het niet minder wonderlijk. Dat maakt het niet minder bijzonder. En dat dat elke keer weer gebeurt dat er elke keer weer bloemen gaan groeien, gaan bloeien, als het lente wordt. Als er elke keer weer water, en dan via een bepaald proces, dat je uiteindelijk daarvan wijn kunt maken, dat laat iets zien dat God bij deze wereld nog steeds betrokken is. Door zijn geest, de geest van Jezus. Johannes zegt aan het begin van het evangelie, in het begin, in het begin bij de schepping was Jezus er al, was het woord. Alle dingen zijn door het woord door Jezus geworden. En de schepper van het leven is nu zelf aanwezig op de aarde om op dat feest, dat feest mee te vieren en dat feest te redden. En daarmee een voorproefje te geven van hoe het bedoeld was en hoe het zal zijn. Leven in al zijn volheid. Een schepping die helemaal heel is, waar alle breuken uit zijn. Een schepping die klopt, die werkt, die het doet, die leeft. Die heel is. Vraag je af of God aan het werk is. En ja, er gebeuren ook allemaal andere dingen. Al die breuken in de schepping. Alles wat er de afgelopen week gebeurd is. Dat je je af kunt vragen, waar is God? Waar werkt God? Blijf kijken naar Jezus. Blijf kijken naar de volproefjes en blijf proeven daarvan die Hij geeft. Om vol te houden, om te vertrouwen en te geloven. God is aan het werk, dwars door alles heen. En dat maakt ook dat je nu al, Jezus mag vragen of hij dingen nu al wil veranderen. Volgende, volgende citaat. De verandering van water en wijn is bedoeld door Johannes om aan te geven wat Jezus nog steeds kan doen in het leven van mensen. Hij kwam, zoals hij later zegt, om het leven te geven in al zijn volheid. Misschien kun je door dit verhaal heen bidden. Dat je dit verhaal gebruikt bij je gebed, met je eigen mislukkingen en teleurstellingen in gedachten. Terwijl je eraan denkt dat de verandering pas kwam toen men de woorden van Maria serieus nam. Doe wat hij je vertelt. Zijn er dingen in je leven waarvan je verwacht en hoopt of verlangt, verlangen is misschien wel het beste woord, dat er iets verandert. Een karaktertrek waar je niet zo blij mee bent, die je parten speelt, waar je last van hebt. Patronen waar je in vastzit. vast zit, dingen waar je steeds weer in terugvalt. Of misschien heel concreet, dat je verlangt naar het herstel van relaties dat je verlangt naar genezing. Of dat je verlangt naar dat het eindelijk lukt om, om dat werk te vinden. Leg het aan God voor. Leg het aan God voor en vraag hem, kom, vraag hem om hulp. Of hij iets wil doen. En of hij je de ogen voor wil openen voor wat hij al doet. Die combinatie. Of hij het wil doen. En of hij je de ogen wil openen voor wat hij al doet. Volgens mij is het belangrijk om ook die dingen bij elkaar te houden. Om aan de ene kant te bidden. Te hopen en Jezus te vragen. Wilt u verandering nu al? Wilt u mij een volproefje geven van het leven in al zijn volheid? Want ik verlang ernaar. naar. En wilt u mij tegelijk nu al de ogen openen... voor waar, waar uw leven in al zijn volat al geeft. Aan andere mensen. Ter bemoediging van mij. Maar ook al misschien wel in mijn eigen leven. De mensen om me heen die mij te hulp komen. Die er opeens waren. De gemeenschap. Noem maar op. Bidden om de veranderkracht van Jezus. En net zoals bij dit feest... De redding moet echt van Jezus komen zoals als je alcoholist bent en je komt bij de anonieme Alcoholisten, en dan moet je een soort, soort bij de AA moet je een soort stappenplan doorlopen en het opvallende is dan een van de eerste stappen, ik weet niet precies of het de eerste stap is maar in ieder geval een van de eerste stappen dat je moet erkennen dat je het niet zelf kunt maar dat de verandering van iemand anders moet komen dat je erkent een hogere macht dat je zegt ik kan het niet mij lukt het niet de heelheid, de verandering. Ik kan het niet zelf maken. God moet het doen. Jezus moet het doen. Vraag het hem. En dan zitten we ook met het tweede. Wat ik geloof, wat Jezus wil duidelijk maken. Wat gaat over zijn grootte. Het moet van hem komen. Ik weet niet of je deze uitdrukking kent. Een Nederlandse uitdrukking. Misschien wel typisch Nederlands. Het leven is een feest. Maar je moet wel zelf de slingers ophalen. Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Er zit ook iets in. Het leven is een feest, fantastisch, dat zouden we allemaal willen. Misschien is het ook wel zo, misschien ervaart je het op sommige momenten ook wat het leven een feest is. Maar, moet je wel wat voor doen? Jij moet de slingers ophangen. Er zit ook iets in, jij kunt van je, van je leven een feest maken. Als je hard genoeg werkt, als je slim genoeg bent, als je de goede con connecties hebt, dan wordt het leven een feest moet wel zelf doen. Maar feestjes houden op, of feestjes mislukken, of misschien zeg je, het is mij nog nooit gelukt om van mijn leven een feest te maken. Laat staan een slinger ophangen, of de slingers die ik eindelijk had hangen, die zijn weer naar beneden gedonderd. Dan zit je met je feestje, omgevallen kaasje, de slingers op de grond. Jezus laat die zien, leven in al zijn volheid, dat moet van hem komen. Jezus zegt, ik ben de Messias, ik ben de redder. Ik ben degene die jouw leven, die deze wereld, die mijn leven, ik ben gekomen om deze wereld te redden. We moeten het van hem hebben uiteindelijk. Uiteindelijk als je naar deze wereld kijkt met alle mooie en alle lastige dingen die erin in, in zitten. Denk ik als je echt alles serieus neemt, dat je als zo'n anonieme alkalist moet zeggen, met elkaar kunnen we het niet. Keer op keer, elke keer weer zijn de leiders op en ook vandaag, ook afgelopen week zijn die opgestaan. Ze waren al of ze zijn nieuw en ze zeggen luister naar mij. Als je naar mij luistert en mijn programma volgt, dan breekt de fantastische wereld aan. Te beginnen in Nederland, dan is ze ook wel breder. Wat je er ook van vindt en welke je leider ook bijzonder vindt en waar je het ook van verwacht. Uiteindelijk is het een repeteren, en repeteren, en repeterende herhalen, een een herhalende herhalen. leiders die dat steeds weer zeggen. En elke keer moeten we zeggen, uiteindelijk... Leven in al zijn volheid moet ergens anders vandaan komen. We hebben iemand nodig die deze wereld draagt, die hem niet laat vallen en die hem heel maakt. Daarvoor moet deze wereld, daarvoor moeten wij gered worden. En daarvoor is Jezus gekomen. Volgende plaatje. Geloof je dat Jezus de redder is? Of zeg je, Jezus is een mooi persoon en die heeft het voorgedaan en die heeft vervolgens gezegd, ga het nou maar nadoen. Ik heb voorgedaan hoe die slingers ophangt. Ik heb van water wijn gemaakt, ik heb een feest gered, nou mag jij. Maar Jezus is meer dan een voorbeeld, gelukkig maar. Ja, je kunt veel van hem leren. Je kunt ook dingen van hem, dat, kan, dat kun je ook gebruiken. Maar als hij dat alleen is... Dan wordt het zelfs met Jezus een heel zwaar leven. Maar als hij de redder is, de redder van deze wereld en de redder van jou en mijn leven. Man, dan kun je, wat kan er nu al een leven aanbreken van rust, vertrouwen. Wil je gered worden? Daarvoor moet je zeggen, net als die alcoholisten, die bij de anonieme alcoholisten bij de AA zitten. Ik kan het niet. Het moet echt van God komen. Wil je gered worden? Bid je om redding? Verlang je ernaar? En Misschien zeg je wel, ja, ik geloof dat Jezus... Dat heb ik ooit ook gezegd hiervoor in de kerk of bij mijn doop. Jezus is mijn redder. Laat je dat ook zien in hoe je leeft. In wat je denkt. In wat je zegt. In wat je doet. Leef je ook vanuit het geloof en het vertrouwen dat Jezus de redder is. Dat deze wereld al gered is... Hoeveel dingen in deze wereld ook iets anders lijken te zeggen. Dat jouw leven al gered is. Dat die al in Gods handen is. En als je dat gelooft, dat je mag weten dat het goed komt. En dat alles wat jij doet in dit leven, een volproefje mag zijn. Wat het betekent om daarin te geloven. Dat alles wat je doet, elke maaltijd die jij aanricht. En waar je mensen uitnodigt om rondom jouw maaltijd te komen zitten. Mensen die op jou lijken en mensen die heel anders zijn. Is een volproefje van wat gaat komen. Dat alle, alle goede woorden die je spreekt en al het optrekken met mensen, zodat het leven iets beter wordt, zodat het iets beter gaat, dat mag een volproefje zijn, alle woorden van hoop die je uitspreekt. Niet omdat jij zo nodig de wereld beter moet maken, niet omdat jij de Messias moet zijn van het leven van anderen of van jezelf, niet omdat jij moet werken aan een betere wereld, dat is allemaal goed. Maar niet omdat die betere wereld uiteindelijk van ons moet komen... ...maar omdat die betere wereld van God gaat komen, van Jezus gaat komen. En als we dat geloven, hoe kan dan ons helpen? Hoe kan dan ons, ons hoop geven? Hoe kan dan ons tegen de klippen op liefde geven? Liefhebben, brood uitdelen, uitnodigen, gastvrij zijn... Wat zou het mooi zijn als dat gaat vanuit een rust. En vanuit een verlangen. En vanuit een hoop. In plaats van. We moeten deze wereld redden. We moeten de mensen redden. Als wij niet doen dan. En ik moet eerlijk zeggen. Dat ik me elke keer weer. Moet ik dit weer horen van Jezus. Moet ik dat elke keer weer zien van Jezus. Ik hou me wel bezig met politiek. Ik vind het spel ook interessant. En als ik nu terugkijk naar de afgelopen weken, heb ik veel te veel uren naar de televisie gekeken. En raakte ik gefrustreerd. En wilde ik af en toe wel naar het televisiescherm schreeuwen. Zeg dit niet. Of reageer anders. Of zie het niet. Bijna dat je er iets naar het scherm wil gooien. Dat nog niet. Zo ben ik niet. Nou... als ik daar nu naar terugkijk, toen ik dit verhaal weer opnieuw voorbereidde, dacht ik van... Theodor, maak je niet druk. Natuurlijk ja, is het belangrijk om de waarheid te spreken als er onwaarheid gesproken wordt. Natuurlijk is het belangrijk om goed te doen als je ziet dat er kwaad gebeurt. In Utrecht en ergens anders. Natuurlijk is het belangrijk om liefde, liefde te hebben als de mensen elkaar haten. Natuurlijk. Maar vanuit, vanuit wat voor motivatie? Vanuit wat voor gevoel? Vanuit wat voor noem maar op? Die bruidegom en die bruid, wat zullen die blij geweest zijn? Dat hun feest gered is. Wat zal die gemeenschap daaromheen blij geweest zijn? Dat het feest gered was. Jezus gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Hij gebruikte ook voor mensen. Hij zegt, ga maar aan het werk. Doe maar vanuit het geloof dat jij zelf al gered bent. En dat alles wat jij tekortkomt, wat jij niet goed doet, en alles waar jij trots op bent, wat jou gelukt is, dat dat niets afdoet aan zijn redding en aan zijn liefde voor jou. Laat dat je motiveren, laat dat je stimuleren, laat dat je brengen tot dingen die je niet voor mogelijk had gehouden, dat je dat zou doen. Niet omdat jij zelf zo'n krachtpatser bent, niet omdat jij wel even de feestjes komt redden, maar omdat Jezus het feest al gered heeft. En waarom geloof ik dat? Omdat hij de meest bijzondere, de beste Messias is. Omdat hij de Messias is die iets gedaan heeft, wat geen enkele Messias die zichzelf als Messias op het podium heist, kan geven. En dat zie je op het moment dat Maria opnieuw in beeld komt. Als laatste. In het Johannes Evangelie komt Maria twee keer voor. Verder niet. Maria de moeder van Jezus. Marie komt voor in dit verhaal en ergens duikt ze opnieuw op. Helemaal aan het eind van Johannes. Als ze aan het voet van het kruis staat. Je ziet haar hier staan, aan het voet van het kruis en naast haar. De discipel, de leerling die Jezus lief had, Johannes zelf. En ze kijkt omhoog en ze ziet haar zoon daar hangen. En elke keer weer hoor je in het Johannes Evangelie dat wat Jezus zei tegen zijn moeder, mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. Dat herhaalt zich telkens weer door de hele evangelie. Mijn tijd is nog niet gekomen. Tot dit moment. Toen was zijn tijd gekomen. Toen liet Jezus zien, wil je werkelijk weten, wil je, durf je werkelijk te vertrouwen. Dat God deze wereld in zijn handen houdt. Dat God deze wereld redt. Dat jouw leven gered is. Kijk dan hiernaar. Hier hang ik aan het kruis. En het kwaad, dat beukte zich stuk op die oneindige liefde van Jezus. Het kwaad kon hem er niet onder krijgen. Het kwaad kon hem er niet onder krijgen. Ja, hij stierf. Maar als bewijs dat hij hem niet onder kon krijgen, stond hij op uit de dood. En daarom zijn christenen elke zondag bij elkaar, opstandingsdag, omdat Jezus leeft. Daarin Jezus en liet daarmee eens in een ultieme vorm van liefde. Liefde die doorging, zelfs toen mensen hem aan het uitschelden waren. Mensen hem aan het bespotten waren, tot aan het einde toe. Nog een extra trap nagaven. En Jezus zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Ultieme liefde. Liefde die niet stopt. Maar liefde die doorgaat en doorgaat en doorgaat. Zelfs liefde voor vijanden. Wat een Messias. En Jezus laat dan mij zien: dit is nodig om jou en mij te redden. Om deze wereld te redden. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Deze tijd is, wordt genoemd de 40-dagen-tijd. En neem de tijd. De komende weken om stil te staan bij deze Messias. Deze bijzondere, soms rare en tegelijk geweldige Messias, die gekomen is om het leven te geven in al zijn volheid. Vraag je bij jezelf af of je gelooft dat je gered moet worden. Of je gered bent. Je hoeft niet opnieuw gered te worden als je zegt, ja dat geloof ik. Je kunt je wel afvragen: leef ik vanuit die redding? Reef ik vanuit het geloof dat ik gered ben? En word ik daardoor gemotiveerd? Geloof ik dat dat een kracht is door de geest van Jezus? Waardoor ik vol kan houden. Waardoor ik bijzondere dingen kan doen. Waardoor ik af en toe bij de pakken neerzit. Maar dan weer teruggetrokken word naar Jezus. Het moet van Hem komen. Laten we een moment stil zijn. En dan wil je vragen om voor jezelf na te denken: welke dingen in je leven zou je graag willen dat daar een verandering in komt? Dat je daar iets aan mag proeven van het leven in al zijn volheid. En misschien kan het ook zijn dat je heel erg betrokken bent bij iemand anders, dat je het verlangt voor iemand anders. Denk erover na. Mogelijk kun je in stilte ook zelf dat uitspreken naar God en daarna zal ik. Dat wat, er, wat we gedacht hebben en wat er in ons hart leeft aan God opdragen. God, hier zijn we allemaal heel verschillend. Misschien kennen we weer Jezus en weten we wie u bent en geloven we in u. Misschien zijn we op zoek naar u. En is het nodig dat we ontdekken wie u bent. Misschien hebben we het nodig om opnieuw herinnerd te worden, dat we het misschien wel in ons hoofd weten, maar dat er nog zo weinig doordringt in ons hart en ook in wat we doen en hoe we het doen. Here Jezus, hier zijn we en we willen u bidden of u onze ogen wil openen voor wie u bent, onze Redder, gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. U kent ons verlangen, wat er leeft in ons hart. Op welke punten in ons leven we verlangen naar dat leven in een volheid. verlangen naar een voorproefje van hoe het een keer gaat worden. Heer, wilt u dat voorproefje geven? Wilt u herstel geven? Verandering? Wilt u van water wijn maken? En open ons de ogen. Voor al die momenten en al die plekken dat u dat al aan het doen bent. Soms op plekken waar we het helemaal niet verwacht hadden. Waar u laat zien. Deze wereld. en jouw leven, dat ligt in mijn handen. En ik ben er door mijn geest nu al heel duidelijk en soms heel verborgen aanwezig. En ik wil je nu al met mijn geest vullen. Om er te zijn. Om aan mijn voeten te zitten. En er te zijn voor anderen. Op weg naar het moment. Op weg naar het moment, Heere God, dat uw feest aanbreekt. De bruiloft, ook weer een bruiloft van het lam. De bruiloft van Jezus. Waarop we zullen zeggen, Heere God. U hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Zege ons alles zoals we hier zitten. Zegen ons morgen overmorgen in alles wat er op ons afkomt de komende tijd. U bent erbij, daar vertrouwen we op. En we willen u bidden of u het ons ook wil laten merken. Amen. Laten we zingen over die God, over die Jezus. Ja, ik nodig je uit om uh, te gaan staan.